Vijf uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Voor de vierde dag op rij demonstreren Soenitische moslims in Irak... tegen de voornamelijk sjiitische regering van premier Maliki. Tienduizenden demonstranten hebben de snelweg bezet... die Bagdad verbindt met Syrië en Jordanië. De Soenieten voelen zich buitenspel gezet door de regering... en beschuldigen de premier ervan een wicht te willen drijven... tussen Soenieten en sjiieten. Protesten in Irak laaiden op na de arrestatie van lijfwachten... van de Soenitische minister van Financiën vorige week. In de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië is een onbekend aantal terreurverdachten opgepakt. Ze zouden voorbereidingen hebben getroffen om in beide landen aanslagen te plegen. Volgens de autoriteiten hadden ze materiaal in hun bezit om terreuroperaties uit te voeren. De terreurverdachten komen uit de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Ze waren lid van een afwijkende groep. Een term die Saoedi-Arabië vaak gebruikt om leden van Al-Qaeda te omschrijven. Bij de aanhouding van een overvaller in Amsterdam heeft de politie vanmiddag waarschuwingsschoten gelost. Een andere verdachte wist weg te komen. De twee overvielen volgens de politie een winkel met snoep en sigaretten en bedreigden de eigenaar met een mes. Met de auto van de winkeleigenaar sloegen ze op de vlucht. De Amsterdamse politie loste enkele waarschuwingsschoten. Een van de overvallers sprong in het water en is gearresteerd. De tweede is voortvluchtig. Op de vechtse banen in Utrecht heeft schaatster Riks Meijer... de nationale titel op de marathon veroverd. Zilver en brons ging naar Karin Kleibeuker en Lisanne Soumanta. Soumanta kwam als eerste over de finish, maar vlak voor de streep viel ze. Ze werd naar de derde plaats teruggezet wegens onreglementair finishen. Dan het weer nog van het zuidwesten uit regen. De wind is aan zee krachtig, mogelijk hard uit het zuidwesten. En er is kans op zware windstoten. Morgen eerst wat zon, in de middag meer bewolking en vooral in het zuiden periode met regen. Het wordt een graad of acht.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 Kunt u gewoon doorwerken terwijl wij de schade zo voor u oplossen? Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Dit is Radio 1. Het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. We hebben net van de familie doorgekregen. Dat uh, de grensrechter overleden. Wij zullen jou missen, papa. Dus zacht. Ik ben er echt. En toch ben ik er niet. Newtown. Newtown. Newtown. Twintig kinderen zijn dood. Evenals zes medewerkers van de school en de schutten zelf. Newtown. Duidelijk is wel dat de Syrische regering steeds meer in het nauw gedreven wordt. De McConey Award van 2012 gaat naar Radio 1. Dit is Tot zes uur. Het geluid van 2012.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 Maar de jongens kwamen hem achterna en sloegen en schopten hem opnieuw. Een paar uur later werd de grensrechter onwel, en zakte in elkaar. De man ligt volgens de politie in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat op dit moment echt heel slecht. Betekent dat dat hij een levensgevaar is? Ik kan er heel weinig over zeggen, maar het, het, het is heel slecht. Drie jeugdvoetballers uit Amsterdam zijn aangehouden... voor de mishandeling van een grensrechter in Almere. De drie aangehouden voetballers uit Amsterdam zijn 15 en 16 jaar oud.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 dat uh, de grens echt overleden. is. We zijn hier de hele dag bij elkaar. En uh, ja, dit kan gewoon niet, weet je. Het dit is, dit is niet met een pen te beschrijven. Dit is...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 In de eerste plaats moeten natuurlijk de KNVB, de amateursectie... met de verenigingen dit heel scherp tegen het licht houden. Niet wegredeneren, niet over een incident spreken. Maar hier heel diepgaand naar kijken. Wij hebben nog geen telefoontje gehad van de KNVB. Helemaal nul. Clubvoorzitter Oost zei dat de bond veel te laat hulp heeft geboden. Ik denk dat uh, in dit soort situaties ze ons uh, heel goed hadden kunnen helpen... met.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 niet echt juist hebben gereageerd. Mocht dat zo zijn, dan is dat gewoon niet goed. Wij moeten Op dit soort incidenten moeten wij natuurlijk adequaat reageren. We hebben wel onmiddellijk contact gezocht. De KNVB zegt buitenboys waar mogelijk te helpen. Maar je ziet aan alle kopies, dat ja, de kopjes hangen, dat mensen verdrietig zijn... en dat, uh, dat de klop hard is aangekomen. Wij als KNVB zijn geschokt. In aanleiding van het overlijden van Richard de Nieuwenhuizen... zijn wij vanochtend ook op bezoek geweest bij het bestuur van buitenboys.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 Ja, dan denk je. Waar is de opvoeding gebleven, eerlijk gezegd? Ook internationaal is er veel aandacht aan besteed. De dood van een lijnrechter na een match in het Nederlandse jeugdvoetbal heeft de discussie over agressie ja, onder rond. Vrouw van te... Vereinsheim des SC Beuton Boys in Almere bij Amsterdam. Now the death of an enthusiastic volunteer helping out his son's football team has left the people of the Netherlands in shock. FIFA-voorzitter Blatter is geschokt door de mishandeling... en het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Dat heeft hij laten weten in een brief aan de KNVB. Je hoort de vragen bij de spelers, je hoort de vragen bij de bestuurders. En die vragen, die onmacht, die strekt zich uit tot, tot zeist. Want ook de KNVB die weet eigenlijk niet meer wat ze hieraan moeten doen. Wij worden er ook mee geconfronteerd. Wij staan ook met de rug tegen de muur. En ik zeg je... Help ons, want wij weten best wat we willen, maar we kunnen dat niet alleen. De KNVB heeft alle amateurvoetbalwedstrijden voor dit weekend afgelast. Verder zullen de wedstrijden in het betaald voetbal die gaan gewoon door... maar daar zal wel één minuut stilte gehouden worden... en er zal met rouwbanden worden gespeeld. Scheidsrechter Mario van den Ende die reageerde op het besluit van de KNVB. Ik denk dat het in ieder geval een heel duidelijk statement is. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, zal iedereen zich eraan houden. En uh, ja, heel Nederland zal toch weer eventjes uh, toch duidelijk weten... dat dit gewoon niet getolereerd kan worden. Een voetbalclub buiten Boys houdt zondagmiddag... een stille tocht voor de grensrechter. Het is een sombere, regenachtige zondagavond in Almere. En bij het stadion van de Almere City FC... hebben zich enige duizenden mensen verzameld. Allemaal voor één doel. Meedoen aan de stille tocht ten nagedachtenis aan de grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die vorige week maandag overleed. Opeens staat het leven stil, want een laffe daad op het sportveld... heeft hem zijn leven gekost. Machteloos, boos, verslagen. Waarom? En hoe zorgen we dat dit nooit meer gebeurt? Ik hoop dat we nooit meer één minuut stilte hoeven te houden... voor iemand die zijn leven geeft voor zijn hobby, zijn sport. En om half zes zet de stoet vanaf het terrein van Almere CTSC zich langzaam in beweging. 10.000 tot 12.000 mensen lopen in de stille tocht mee... hebben kaarsjes bij zich, hebben fakkels bij zich en dragen spandoeken. Met erop teksten, respect is een veel gelezen woord. Het is koud, het is nat, maar deze mensen willen hier toch graag zijn. Dat bij de mensen de ogen open gaan en dat ze dus um, ja, uh, het besef krijgen... Dat dit gewoon uh, ja, echt uh, puur zinloos is geweest. En laten we één ding onthouden. In Nederland is zinloos geweld nooit het laatste woord. He's got his walls and his ways. Ways are gone. he has his days. Has a lot on his mind to bed. Is only happy if he said.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 2012 in geluid op de radio. Dit is het Radio 1 jaaroverzicht. Ik geloof dat we de of van onze The kunnen houden. Het idee dat als je hard werken, het niet who wie je bent, of waar je from, komt, of you je like, of waar je liefhebt. Het doesn't niet whether of je zwart of or of or Hispanic, of or Asian of Native American, of jong of oud Disabled, gay or straight, you can make it here in America if you want to try. Mitt Romney, I accept your nomination for president of the United States. Barack Obama, I accept your nomination for president of the United States. The race naar het Witte Huis, the presidentsverkiezingen in America. Hey, this is barack listen i need to know if you're on board i'm a guy who believes in the vision of the founding fathers i believe this is the land of opportunity during the last weeks of this campaign there will be debates speeches and more ads i'm mitt romney and i approved this message and now you have a choice no one will work harder and no one will move heaven and earth like mitt romney to make this country a better place to live maar als je een land met shared opportunities en shared responsibility, wilt... dan zijn in allemaal in deze samenleving. Je moet voor Barack Obama en Joe Biden. De Republikeinen en de Democraten ze willen op de conventies een doorbraak forceren. Obama en Romney, al zo lang zitten ze zo dicht op elkaar in de peilingen. Het tweede tv-debat tussen president Barack Obama en zijn uitdager Mitt Romney... ging zoals verwacht vooral over de economie. 23 miljoen mensen struggling to find a job.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 En ik heb het gedaan. En we hebben alweer van al-Qaeda's leadership gegaan... zoals nooit eerder. En Osama bin Laden is dood. Ik feliciteer hem op Osama bin Laden uit Maar we kunnen niet onze weg uit deze Uit peilingen blijkt dat kijkers en luisteraars Obama... tot weer hebben uitgeroepen. De Republikeinen willen heel graag dat Obama het veld ruimt, want hij maakt de VS kapot. Hij heeft geprobeerd en hij heeft vergelijkt. We zijn vergelijks met het, we gaan het niet meer nemen. Dus hier is de vraag. zonder een verandering in leadership Why would the next four years be any different from the last four years? We all celebrate individual success. But the question is, how do we multiply that success? The answer is President Barack Obama. onderwijs er is in tranen in him in me we de kinderen op mijn school hebben geen leermiddelen ik betaal ze uit eigen zak barack obama hij geeft me hoop me nooit heb ik gezegd dat het makkelijk zou zijn dat ga ik nu ook niet zeggen. Yes, our path is harder. Het is een moeilijke weg. But it leads to a better place. Maar je heeft wel een betere bestemming. I'm so touched by tonight. Een man in de zaal is sprakeloos. This is where I be. Ik ben zo geraakt, ik heb er geen woorden voor. You, maar watching. dit is waar ik hoor. Thank you. God bless you. And God bless his United States. Mitt Romney is in this race, I believe, not just for himself. He's in it to improve the lives of the American people.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 bereikt later vannacht de noordoostkust van de Verenigde Staten. De republikeinse presidentskandidaat Romney heeft een verkiezingsbijeenkomst afgeblazen. Ook de campagneleiders van de democratische president Obama... houden de storm nou in het oog. Naar verwachting komt de orkaan morgen aan land... ergens tussen de steden Washington en Boston. Obama heeft dus nu wel even wat anders aan zijn hoofd dan campagne voeren. message that I have for the is, please listen to what your state and local officials are saying. Uh, when they tell you to evacuate, you need to evacuate. Naar verwachting komt de orkaan morgen aan land... ergens tussen de steden Washington en Boston. De eindspurt is begonnen voor Mitt Romney en Barack Obama. Een nek aan nek race tot het allerlaatste moment op 6 november. Hey, guys. Election day is almost over. This is it. Fire up and ready to go. We zien het pas als alle stemmen binnen zijn. More results coming in. These are real numbers, not exit poll numbers. Take a look at this. The exit poll shows a tie. 49% to 49%. Pennsylvania gaat dus met gemak uh, naar Obama. In Florida is het echt nog nagelbijten. De spanning stijgt. We wachten op Florida wat daar gaat gebeuren. De buiten lijkt binnen wat, uh, wat Florida aangaat. Ohio. Russell, er ben ik, ja, Ben ik erin? Ja, ja. ja het is, uh, iedereen, iedereen roept het nu. President Barack Obama. Je mag nu zeggen dat Obama de dat verkiezingen heeft gewonnen. The president of the United States defeats Mitt Romney. Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Toen dat bericht inderdaad op die schermen verscheen... het ontplofte alle armen in de lucht. Obama, Obama. Het historische moment is, denk ik, wel daar nu gekomen. Tonight, in this election...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 being free.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 In Libië was het heel simpel, in Tunesië was het heel simpel. Daar had je een good guy en een bad guy. Daar zag het schaakbord er heel overzichtelijk uit. Maar in Syrië lopen zoveel regionale belangen. Daar zitten zoveel dingen op de achtergrond. Dat schaakbord dat is volstrekt onoverzichtelijk. Volgens de VN zijn er sinds het begin van de gewelddadigheden... bijna 5.500 mensen omgekomen. Waarnemers van de liga gingen gisteren kijken in Homs... centrum van het verzet tegen Assad. Sancties en een volgende stap zou kunnen zijn gewapend ingrijpen. Maar ja, daarvoor is de verdeeldheid internationaal veel te groot. De steden waar uh, altijd al gevolgd werd, Honghaan, Dera, daar uh, is het echt, gaat het hart tegen hart op dit moment. En daar vallen ook tientallen doden per dag. De lichamen worden geborgen. Mannen, vrouwen, kinderen. In het donker worden ze begraven. Overdag is het te gevaarlijk. Zonder familie, zonder plechtigheid. Speciale aandacht wordt er door de VN gevraagd voor het lot van de kinderen. Als alle berichten kloppen zijn zij van de ene op de andere dag volwassen geworden. Waarom is het om ons te helpen? is de humaniteit in de wereld? All these human there. There was over there. So this is, this is every day. De positie van Rusland in de VN Veiligheidsraad is ondubbelzinnig. Geen bemoeienis op geen enkel vlak. violence is a doomed regime as well as a murdering. Kofi Annan is al in het Midden-Oosten om zijn bemiddeling voor te bereiden. Hij is speciaal gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga. We have to be careful that we don't introduce a medicine that's worse than the disease. Van de raad tot Damascus en van Homs tot Aleppo vandaag gingen weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het regime. ingegrepen. Het leven voor de inwoners van Homs is veranderd in een ware hel. Honderden van hen zouden al om het leven zijn gekomen. Ik spreek heel veel mensen die dachten, we hadden wel verwacht dat het langer zou duren hier, twee, drie, misschien zes maanden, maar dat het dan toch wel bekeken zou zijn. En die mensen moeten allemaal vaststellen dat het dus zover nog lang niet is. Uh, this is a much more complicated situation. Het is half acht vanochtend als Damascus wordt opgeschrikt door twee zware aanslagen. Dit is de die Syrië. Shame on them. De Syrische president Assad zegt het zespuntenplan van Kofi Annan te accepteren. Ik heb een respons van de Syrische uh, regering. Which is het komt er nu op aan dat het Syrische leger zich aan de toezeggingen gaat houden. We have seen over the course of the, the last many months uh, promises made and promises broken. The violence and assaults in civilian areas have not stopped. The situation on the ground continues to deteriorate. Sinds het staakt het vuren zijn zeker 130 mensen omgekomen. In totaal kostte de opstand, die nu een jaar duurt, aan naar schatting 9000 mensen het leven. Meer dan 50 kinderen en hun moeders zijn vermoord. Vandaag verdwenen de slachtoffers in een massagraf. Dit zou onder minister Abdel zijn. Hij wil niet langer verantwoordelijk zijn voor de misdaden van het regime. In de Syrische hoofdstad Damaskus is een zelfmoordaanslag gepleegd op een gebouw van de veiligheidsdienst. En volgens de Syrische staatstelevisie is de minister van Defensie om het leven gekomen. En dan nu zoiets in het centrum van Damascus, ja dat is natuurlijk een zware slag. Aleppo in die stad wordt nog steeds gevochten tussen de opstandelingen en het regeringsleger. Als de oppositie hem wint, dan is het voor Assad wel afgelopen. Dan heeft de, de oppositie namelijk een grote stad, de grootste stad... maar ook een corridor naar een grens, die met Turkije. En dan wordt het voor Assad wel heel erg moeilijk. Als Assad hem wint, dan is die oppositie misschien een maand terug. Het is impossible for voor mij of iedereen... Kofi Annan stopt als gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga voor Syrië. Volgens mensenrechtenorganisaties kostte de burgeroorlog in Syrië inmiddels aan zeker 30.000 mensen het leven. Duidelijk is wel dat uh, de dagen van Assad geteld zijn dat die oppositie steeds verder uh, terrein wint. En dat de Syrische regering steeds meer in het nauw gedreven wordt. Zondag besloten de Syrische oppositiegroepen op een conferentie in Qatar om de handen ineen te slaan. Meer dan 100 landen erkennen de Syrische oppositiecoalitie inmiddels als legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk. Iedereen gaat ervan uit dat het een kwestie van tijd is. De vraag uh, die alleen niemand kan beantwoorden is hoeveel tijd... Vorige week namen de opstandelingen de stad in, op zo'n 200 kilometer van Damaskus. Vandaag kwam de luchtmacht van president Assad in actie. Pal voor een bakkerij, zeggen getuigen. En vandaag wil het absoluut clear maken Assad en die onder zijn command... de wereld is watching.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 En dat ik denk, dit was het dus. Rudy van den Hoofdakker, want zo heet Kopland eigenlijk, geboren in Goor, Overijssel. Studeerde geneeskunde in Groningen en werd uiteindelijk psychiater en hoogleraar. Maar het grote publiek kent hem als dichter. Menno Hartman van uitgeverij Van Oorschot stelde Koplands laatste bundel met hem samen. Je kunt een gedicht van, van Kopland lezen en bij de eerste keer uh, vind je het onmiddellijk een mooi gedicht... En bij een volgende keer lezen wordt het een, wordt een fascinerend gedicht. En zo verdiept het zich eigenlijk naarmate je het vaker leest. Dat heb je niet bij veel dichters. Kopland kreeg in 2005 een ernstig auto ongeluk... en is daarna nooit helemaal de oude geworden. De kunst van doodgaan. Als het zover is, zal ik dan eindelijk weten wat dat is. Doodgaan. Jezelf verlaten en weten... Dat je nooit terugkeert. 5 juli regisseur Ruud van Hemert, 73 jaar. Bij de absurde Fred Haché-show deed Ruud van Hemert zijn eerste ervaring op als tv-regisseur. Welkom Barend Savet. Zo het ik. De eerste speelfilm die van Hemert maakte was Schatjes. Toen onmiddellijk die woorden open. De film over een rijk gezin waarvan de kinderen de strijd aangaan met hun ouders, waarde opzien door de zwartgallige humor. Schatjes trok ruim 1 miljoen bezoekers en is daarmee een van de succesvolste films ooit in Nederland. Ondanks dat succes had Van Hemert Schatjes veel spectaculairder willen maken. Tanks en kanonnen en weer van wat. Nou, daar was geen geld voor. In 2001 verfilmde Van Hemert het boek Ik ook van Jou, van Ronald Gippard. Waar wil jij heen? Naar Parijs! Laten we lekker naar Parijs! Hey. Hey. Jesus. Hey. Ruud Van Hemert stond bekend als een strenge regisseur die het uiterste vroeg van zijn acteurs. Dat leverde hem de bijnaam Bruut Van Hemert op. 29 oktober, schrijver J. Bernlef. 75 jaar. Bernlef debuteert met de dichtbundel Kokkels. In 1984 breekt hij bij het grote publiek door met zijn roman Hersenschimmen. Over een man die dementeert. Bijzonder aan het boek was dat hij het schreef vanuit het perspectief van de dementerende man. Hier zit ik wel vaker. Een oude krant doelloos in mijn handen. Als ik over iets na wil denken. Maar het probleem is dat je moeilijk kunt nadenken over iets dat je je niet herinnert. De roman werd drie jaar later verfilmd door Hedy Honigman... met een indrukwekkende rol van Joop Admiraal. Ik moet de gewone dagelijkse gang van zaken vasthouden. Op de momenten waarop dat niet meer gaat... dan doe ik alsof. Het mooiste is met uitleg altijd mensen op het dwaalspoor te brengen... of op het verkeerde been te zetten... Dat ze denken dat gedicht gaat daarover. Dat gedicht gaat daar juist niet over. Het gaat over iets stiekems wat, wat je ze intussen in de maag hebt gesplitst. 5 juli. Dichter Gerrit Komrij, 68 jaar. Hij was 12, had rappeleden, jongen uit de hof van Eden. Als hij lachte, lachten luidkeels alle leeuwen rikken mee. De chicks, ze schrijven zonder kloten. Maar onveranderlijk met hanenpoten. Hij kon klaterhelder zingen en zijn haar ook naar ze ringen. O, hij was een waterprins die in zijn bak van goud mee. Zijn bloemlezingen van de poëzie waren uiterst succesvol, maar ook van groot belang. Wat hij heeft gedaan, is niet voor te stellen. Hij heeft voor mij het vaderland geschapen.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 Iemand die zo ontzettend geestrijk, scherp, sarcastisch, ironisch overkomt. Ik zou ook ergens staan op een flap van uh, mensen die onsterfelijk willen, willen worden, belachelijk of allebei, worden door hem een handje geholpen. En dat is inderdaad wat hij wat deed. Hij was iemand die Nederland in heel veel opzichten haat. En tegelijkertijd is er niemand die zoveel over Nederland heeft geschreven. Ik ben er echt. En toch ben ik er niet. Zoals je wolle trui het schaap niet is. Het was 9.35 in de morgen toen 29-jarige Caitlin Roy haar morgenklasse begon. Het was tijdens onze morgengenmiddag. En in het midden van dat was toen het begon. Wat begon? Wat hoorde je? Het schieten. En de eerste klas. Bij een schietpartij op een Amerikaanse basisschool in de staat Connecticut zijn meerdere doden gevallen. En wist je dat het was? Ik wist dat het was. Shooting immediately. Het klonk als een type gang die over en over en over. Again. Het is niet duidelijk of er ook leerlingen zijn omgekomen. Ongeveer half tien vanmorgen hier, lokale tijd, kwam er een melding binnen van een schietpartij op een school. Hier, Newtown, Connecticut. Slechts 27.000 mensen. Dit is een where waar mensen elkaar kennen.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 Is he in here? En he Twintig ouders kregen te horen dat hun kind omgekomen was. Children that were targeted by a madman. We now know his name. We know he's 20 years old, Adam Lanza. We know that before he came to this school... he shot his own mother, Nancy, in the face... killing her at her home. The looming question is why? Wie was de twintigjarige Adam Lanza? CNN sprak met een oud klasgenoot van hem. Um, and I mean, he was always a little bit different. Predicted this. Hij was altijd alleen in de kantine, ging alleen met de bus. Most of the tijd that I saw him, he was alone. Yeah. Lenza laat weinig sporen na. Hij had geen Facebook pagina en in het jaarboek van zijn school ontbreekt een foto omdat hij daar te verlegen voor was. He was armed voor war say authorities, wearing a bulletproof vest en carrying two semi-automatic handguns. Een semi-automatic rifle was gevonden in zijn De doden zijn geïdentificeerd. Het zijn er 26, vooral jonge kinderen. Rijdag 14 december. De majoriteit van die die vandaag stierven waren kinderen. kleine kinderen tussen de van 5 en 10 jaar oud. Een aangeslagen en geëmotioneerde president Obama reageerde op het nieuws. Een schutter opende het vuur op een basisschool in de Amerikaanse staat Connecticut. When you were gone doing morning meeting like we were like shots and everybody went on the ground miss martinez close to door and we went to the corner wat overblijft zijn kille cijfers 20 children 6 adults and the shooter 20 kinderen zijn dood evenals 6 medewerkers van de school en de schutter zelf Newtown is niet groot bijna iedereen kent wel ouders familieleden van slachtoffers the only thing i could see in my head was that classroom with the 5 en 6 year olds in that classroom Really hard. Niet minder wapens, maar gewapende beveiligers op Amerikaanse scholen. Dat voorstel deed de machtige National Rifle Association gisteren. Inmiddels wordt er fel gereageerd op de plannen van de Rifle Association. Vannacht verscheen er een oproep op YouTube van bekende Amerikanen. Columbine, Virginia Tech, Tucson, Aurora, Fort Hood, Oak Creek. De groeiende lijst van dodelijke massaschietpartijen in Amerika is weer één naam langer. Newtown. Newtown. Newtown. Newtown. How many more? How many more colleges? How many more classrooms? How many more movie theaters? We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them we must change. Obama wil dat er nu iets gebeurt om dit soort schietpartijen te voorkomen. This is our first task. Caring for our children. If we don't get that right, we don't get anything right.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 The answer is no. Nee, zegt Obama. Als we heel kritisch naar onszelf kijken... doen wij als land niet genoeg om onze kinderen te beschermen. Het is niet te vroeg. Het is te laat. Nu is het tijd. Eerst we allemaal iemand die iemand op die lijst liefde. Charlotte. Daniel. Olivia. Josephine. Anna. Dylan. Madeline, Catherine, Chase, Jesse, James, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Aviliel, Allison.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 Südfranzösisches Dorf wie aus dem Bilderbuch. Doch damit ist es vorbei, seit Sektenanhänger ihre Zelte aufgeschlagen haben. Das äh, Ende von der Welt. Mit Ende von der Welt nadert. De laatste dag, de dag des oordeel. Dus Dit zou wel eens de laatste uitzending kunnen zijn. Van, dit is de maar dag. is het toch fijn dat je er dan bent? Als dat gebeuren, dan wordt dit een historische uitzending. Er zijn altijd weer groepen die zeggen... nu gaat het komen, maak jezelf klaar. We weten niet zeker wanneer die dag is natuurlijk. Maar we leven wel in het laatste dag... volgens wat we geloven in de Bijbel. De Maya-kalender, hangt die weer jou thuis aan de muur? En nee. Goedemorgen, het is vrijdag 21 december. Omstreeks tien over zeven. Schijnt het zover te zijn. The het is de verjaardag van mijn vader. This is the end. De rekening is ja, nooit mijn ja. sterkste kant geweest. Nou, hebben we is nog zeven de... uur te gaan? Nee, nog een uur dus, <laughs> ongeveer. Ja, want dan is het bij ons zeven uur en bij hun Op twaalf uur. Op die manier, oké. Oké, okay. ja. nou, ja, ja, dan, ja, ja. okay, dan moeten we opschieten.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 Het eind van de wereld is komen. Nou, het was natuurlijk één grote grap, dat snapte iedereen ook wel. Behalve in China. Daar waren toch een hoop mensen wat verontrust. Want als de premier van een Westers land <laughs> aangeeft dat het eind der tijden nabij is... Nou, dan moesten ze dat misschien maar serieus nemen ook. Boven in de tempel van de grote Jaguar opende een als Maya-priester uitgedorste man de ceremonie. We het begin van de nieuwe era. Het begin van de transformatie van het wereld. Dit is Door de hoofdstraat van Boegarash trekt een bonte stoet aliens. Mensen verkleed als buitenaardse wezens. Ze rijden in eentjes de chevaux. Het is carnaval in Boegarash. Ik heb het nooit niet meegemaakt. Als wij hier komen, zit hier nooit niemand. Hè.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 En dan in de goede manier. En al uw luisteraars, ja? Oké, okay, mooi zo. Dag. Makonian Award van 2012 gaat naar Radio 1. Acht uur lang was dit het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De beste radiozender van Nederland met een extra applaus voor de makers. Radio 1. Namens alle makers wensen we u een prachtig 2013. Het nieuws van alle kanten.